Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse bedrijven en organisaties zijn niet goed voorbereid... op aanvallen uit landen zoals Rusland en China. Dat zeggen inlichtingsexperts tegen mijn collega's. Ons drinkwater, elektriciteitsnet en bijvoorbeeld betalingsverkeer... zijn interessante doelwitten voor buitenlandse hackers. Landen proberen daarmee chaos of verdeeldheid te veroorzaken bij ons. Nou de beveiligingsproblemen zitten niet altijd waar je verwacht, zegt mijn collega Bouke. Belangrijke bedrijven zoals de NS of KPR of uh, de netbeheerders voor het stroom. Die zijn wel degelijk goed beveiligd. Die weten wat hun, wat hun te wachten staat en wat hun rol is. Maar, zeggen die experts, de toeleveranciers, dus bedrijven die bijvoorbeeld grondstoffen leveren of die het eten naar de supermarkten brengen, die zijn dat vaak minder. Het zijn ook kleinere bedrijven. Uh, en zij zijn zich ook niet altijd bewust van hoe belangrijk zij zijn in dat proces. In Polen overleggen NAVO-landen vandaag over het tegengaan van cyberaanvallen. In het oosten van Oekraïne wordt zwaar gevochten om de stad Pokrovsk. Dat gebeurt al maanden, maar nu zouden Russische troepen de Oekraïners hebben omsingeld. Oekraïne zegt dat ze de situatie moeilijk vinden, maar ontkent dat ze omsingeld zijn. De stad is belangrijk omdat het een knooppunt is van grote wegen. En belangrijk is voor de bevoorrading van troepen aan het front. Je kan nergens een OV-fiets pakken vanwege een storing. Terugbrengen kan wel, maar huren niet. De NS weet nog niet hoe lang de problemen gaan duren. Een woordvoerder zegt dat het scheelt, dat het rot weer is vandaag. En hoopt dat er toch al niet heel veel mensen van plan waren om een OV-fiets te gebruiken. Het was gisteren niet bepaald weer om een ijsje te halen, maar toch stond er in Lelystad een lange rij voor een ijssalon, want daar wordt traditioneel op de laatste openingsdag gratis ijs uitgedeeld. En daar hadden mensen wel een tijdje wachten voor over. Zeker. Je hebt wel zin in een ijsje. Zeker, daar heb ik zeker zin in. Het is altijd een hele leuke dag, omdat je zoveel mensen blij kan maken. Het is niet echt ijsweer, hè? Nee, nee, maar ja, ik heb een vriendin, die, die, die is net zwanger, dus die zei ik wil ijs, dus ik zei nou, kom, we gaan. Ja, het, eigenlijk sta ik er ieder jaar wel, juist voor dat gratis ijsje dat ik toch nog even kan genieten het laatste moment. Ja, iedereen kreeg twee bolletjes en een toefslagram. Het weer, het wordt een onstuimige dagje vandaag bij een graad of twaalf. Er trekken buien over het land, soms met hagel en onweer. Na de kust zijn zware windstoten mogelijk. Vanmiddag en vanavond wordt het droger en rustiger. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 But I must be moving on Like a king without a castle. Okay. fade to black and white I'm growing tired and time stands still for me frozen here talk, when we don't speak, when we don't share all the feelings that are buried so dear. Geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Ik denk nog steeds dat het kan. Iedereen naast elkaar. Soms droom ik ervan. Ik weet niet goed...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 I'm Zfm 106.9 fm The color of the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 I'm truly proud.